4 uur. Het LOS Journaal. Gert Kluk. Daisy Boutersen heeft twee mensen doodgeschoten bij de decembermoord in 1982. Dat heeft getuige Roosendaal verklaard in het proces tegen Boutersen... die nu president is van Suriname. Correspondent Harmen Boerboom. Hij heeft gezegd inderdaad dat Boutersen op het fort aanwezig was. Eerder had hij als getuige verklaard... Dat dat niet zo was. Maar hij heeft vandaag gezegd dat Bouterse persoonlijk twee mensen heeft doodgeschoten. En hij heeft nog een aantal dingen over hem gezegd. over uh, zijn betrokkenheid bij het ruilen van drugs tegen wapens. Die verhalen gingen natuurlijk al lang. Maar het is wel bijzonder dat hij dit zo keihard voor de rechter heeft gezegd. En ook nog onder ede. Roosendaal zei tijdens de zitting dat Bouterse tijdens de decembermoorden zijn boezemvriend was. Ik was zijn vertrouweling, verklaarde Roosendaal. Het proces gaat over de moord op 15 tegenstanders... van het militaire bewind in Suriname. Het parlement legt de laatste hand aan een amnestiewet... waardoor Boutersen een eventuele straf kan ontlopen. Premier Rutte wil brede steun zoeken in de Tweede Kamer... voor het extra pakket bezuinigingen. Hij hoopt ook oppositiepartijen te overtuigen... van de noodzaak van de nieuwe bezuinigingen... die in het Katshuis worden besproken. Na het vertrek van Brinkman uit de PVV-fractie... kan het kabinet Rutte nog maar rekenen... op 75 van de 150 kamerzetels. Rutte ontkent dat het kabinet nauwelijks besluiten neemt sinds de start van de onderhandelingen in het Katshuis, zoals sommige Kamerleden zeggen. Volgens de premier hebben de besprekingen over de bezuinigingen geen remmende werking. Een directeur van een zorginstelling moet 2,5 jaar de cel in voor fraude met persoonsgebonden budgetten. De vrouw van 50 vervalste de aanvragen van haar cliënten. De rechtbank over hoe de vrouw te werk ging. Zij heeft een deel van het, uh, het PGB-geld, wat eigenlijk aan deze uh, bewoners toekwam, uh, zelf gehouden. En er is natuurlijk uh, bij het invullen van formulieren eigenlijk misbruik gemaakt van het vertrouwen wat mensen in haar stelden. Mensen gingen ervan uit dat zij het allemaal uh, goed zou regelen. En dat bleek dus niet het geval. De vrouw benadeelde, benadeelde haar cliënten en het zorgkantoor. Haar echtgenoot is door de rechtbank veroordeeld tot een werkstraf van 240 uur voor witwassen. De Europese Unie heeft de sancties tegen Wit-Rusland uitgebreid... vanwege aanhoudende schendingen van de mensenrechten. De Europese Unie bevriest onder meer de goede... van een aantal regeringsfunctionarissen en zakenlieden. De EU dreigt met meer sancties als Wit-Rusland geen begin maakt... met de vrijlating van politieke gevangenen. De Duitse minister van Buitenlandse Zaken, Westerwelle... noemt de Wit-Russische president Lukashenko... de laatste dictator van Europa. Stefan Groothuis is de nieuwe wereldkampioen op de 1000 meter in Heerenveen... Schaatstein de laatste rit de snelste tijd. Hij versloeg in een rechtstreeks duel Kilt Nuis, die zilver won. Titelhouder Johnny Davis werd derde. Het weer vol op zon. Het is 16 graden in Groningen. 20 plaatselijk in Limburg. Morgen wolkenvelden en periode met zon. In de noordelijke provincies worden 12 tot 14 graden. In de rest van het land 15 tot 18 graden. ABB verkeersinformatie. Er staat in totaal 90 kilometer file. Het is niet veel drukker dan gebruikelijk op vrijdag. De files die opvallen op de A27, Gorkum, Utrecht, staat tussen knoop en Eveningen 5 kilometer. Er is de rechte rijstrook dicht. Er staat een auto stil. Op de A28, Amersfoort, Utrecht, tussen Afrit en Dolder en de Uithof 4 kilometer. Ook daar is de rechte rijstrook dicht. Daar staat een vrachtwagen met pech.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 Wilt u ook dat er meer werk wordt gemaakt van uw vermogen? Check Alex.nl Bekijk ons verhaal op atlongardies.nl Van 1916 tot 2016 in 2,5 minuut. Het NOS Radio 1 Journaal Met Bert van Sloten en Twan van Peperstraten een hele goede middag. Een extra uitzending vanwege het WK-afstanden in Heerenveen. Met sport en nieuws. Demonstratie vandaag van de studenten. En een doorstart voor het Aviodroom in Lelystad gaan eerst weer even terug naar Tielv in Heerenveen. Zometeen de 1500 meter bij de vrouwen, later vanmiddag nog de 5 kilometer bij de mannen. Maar eerst even terugkijken op de 1000 meter. Met Goudus voor Nederland, Stefan Groothuis en ook Zilver. Kjeld Nuis, 1.08.79, was de zilveren tijd. Is hij teleurgesteld? We vragen het ons af. Jeroen Stekelenburg sprak met hem. Kjeld, ja, je was in extase samen met Stefan op het, op het ijs. Is er ook nog ergens ruimte voor gemengde gevoelens? Nee, even niet. Nee. Waar zit dat in? Wat? En dat ik een perfecte opening had. En uh, één klein mistertje in de tweede binnenbocht. Uh, daar heb ik het dan misschien uh, laten liggen. Maar uh, Stefan had ook, ik had dan 26 bij. dat was echt een bizar goede slotronde. Stefan had 6-7. Dan kan je gewoon vrij weinig pakken als je ook 25-0 rijdt. En, uh, als je 1-2 over de streep komt, helemaal aan het eind van een prachtig jaar, dan uh, kan je niet meer dan tevreden zijn. Is dat het ook gelijk dat het jaar dan, dan, wat vorig jaar was het WK van je doorbraak? Is dit het jaar echt van je doorbraak dat je constant bent geweest? Ik ben het hele jaar eh, op het podium gestaan. 1, 2, 3. En eh, ja, we hebben met de ploeg gewoon fantastisch gepresteerd. Stefan is wereldkampioen, sprint. Smeekers hebben Nederlands record. Eh, dames hebben Worldcups gewonnen. En nu ja, zijn we helemaal aan het eind. 1 en 2, dat is echt klasse. Hoe heb jij de omschakeling kunnen maken naar gisteren? Naar die slechte 500 meter? Hij ja, probeerde een beetje goed te slapen, maar dat is niet echt gelukt. Alleen uh, ik dacht, ik vlieg er volle bak in, alles wat ik heb. En uh, geen enkele twijfel en uh, ja, vol gas. En daar uh, komt er 16-4 uit. En dan pak je gelijk uh, bijna 10 meter. En toen uh, moest hij flink doorjagen. Uh, ja, Daarom begon ik eigenlijk ook zo. Omdat dat misschien het moment was dat je dacht, kan ik kan hem verslaan. Ja, precies. Ja, oké, okay, dit gaat zo goed, dit gaat zo goed. En uh, ja, dat één klein foutje maar die kruising, pakte ik hem weer goed op. Waardoor ik gewoon in deze buiten komt super heel snelheid pakte. En... Ik moet de laatste ronde in ging. en dan ja, met 65 voor de finish komen en heb ik gewoon een mooie tijd. Ja, is dat leidt wat bij jou uh, tot die grote tevredenheid dat je zelf de race hebt gereden ja, waarin je gewoon goed was? Ja, ja ik heb gewoon uh, alles nu zelf gedaan. Ik heb uh, de laatste kruising wel voor me gezien alleen uh, ja dat... toen was ik al zo moe. Dat was gewoon nog vechten die laatste binnenbocht en uh, nee echt uh, bijna perfecte race. En dat zei de vieze wereldkampioen Kjeld Nuis. Hij werd dus tweede op die duizend meter. Tijd voor de volgende gouden medaille, zou ik zeggen. Er ben Wennerbars en Sebastian Timmerman op de 1500 meter bij de dames. Waar Irene Wust, de titelverdedigster is. Vorig jaar werd zij wereldkampioene voor Diane Valkenburg en Jurien Voorhuis. 1, 2 en 3. Dat was toen een unicum, een volledig Nederlands podium. Uh, Valkenburg is er trouwens ook weer bij vandaag. Hij rijdt straks in de laatste rit tegen Christine Nesbit, De grote opponente van Irene Wust, Jurien Voorhuis rijdt deze 1500 uh, meter niet. Linda de Vries doet dat wel en is dadelijk in de zesde rit. De rit na de rit waar we net mee begonnen zijn. De eerste Nederlandse die we in de baan gaan zien. Kelt Nuis hebben we ook net weer langs zien lopen. Die uh, ging even naar zijn vriendin toe. Er was een uh, innige omhelzing En toen bedacht ik me inderdaad in één keer uh, tijdens dat interview ook... dat hij en Steven Groothuis natuurlijk klaar zijn met het seizoen. Rijden geen 500 meter zondag. Ook geen ploegenachtervolging verder. Dus ik denk dat daar ergens uh, in Heerenveen in een cafeetje... vanavond wel een flesje wordt opengetrokken. Nou, zijn dus bezig met de 1500 meter bij de vrouwen. Die, die afstand waar we nu kijken naar Carolina Erbanova. Afstand waar behalve iedereen Wüst, die deed dat trouwens twee keer wereldkampioen worden. Ook Annemarie Thomas een keer wereldkampioen werd. Dat was in 1996, tijdens de eerste editie van de WK-afstand. De snelste uh, tijd staat op naam van een Poolse. Natalia Czerwonka reed goed. 1,58,88. En was daarmee maar een seconde langzamer dan haar persoonlijk record. En dat is een persoonlijk record van van, uh, vanuit Salt Lake City, van zijn hooglandbaan. Dus dan doe je het goed. En nu uh, zijn de Erbanova en uh, Heersbiechler bezig. Zij moeten nog één rondje. 1100 meter Erbanova met een ronde van 32-1. Levert ze anderhalve seconde in ten opzichte van Zewonka. En uh, ligt zij nu ook bijna een seconde achter. Denk ik niet dat Erbanova het gaat redden, Erwin. Nee, want Heersbiechler reed in de ronde hiervoor 31-4. Was toen al zeventiende sneller. Ze moet nog wel een behoorlijk gat overbruggen. Of wil, wil ze die Erbanova in gaan halen? Maar ze heeft wel meer snelheid. Of is het gat toch te groot, Sebastian? Ik denk dat het gat te groot is. Maar ik vraag me af of Erbanova de tijd gaat redden van uh, Cherwonka, Die 1.58.88. Alhoewel ze dan wel. Nee, gaat ze niet redden. In de buurt komt, maar ze redt het dus niet. 2.00.17. Slotronde van 33 seconden ook nog eens. En hier is een uh, slotronde van 34-4. Twee dames binnen de twee minuten tot nu toe. Behalve Cherwonka deed ook Ayaka Kikuchi dat op deze 1500 meter waar het is. Uh, vooral ook. De 1500 meter is van de dames die er niet zijn. Onder wie Perstein en Sablikova. We zeiden het al eventjes voor het nieuws. toen zei ik het. Erben, ik vind dat raar. Waar ben je? Nou, ik vind het ook heel erg raar. En met name als een Sablikova. En ook een Claudia Perstein. Die je toch de hele tijd maar rondzwaaien. Met van ik hou van Tiel. Ik hou van Tiel. Ik hou van Tiel. Ik weet niet waar dat vandaan komt. Maar als je dat toch zo heel erg van Tiel houdt. rij dan ook gewoon. Zij ze niet? Linda de Vries is er wel. En Linda de Vries uh, rijdt uh, voor de tweede keer in haar carrière. Een weken met de elfde plaats op de vijf kilometer. Gisteren op de drie kilometer. Eindigde zij als vijfde. En nu mag ze het dus gaan proberen op de 1500 meter. En wat heeft ze een mooie tegenstandster. Namelijk Cindy Klaassen. Een dame met een palmares om uh, u tegen te zeggen. De wereldrecord houdt ze nog steeds. 1'51'79'. Oh. Ik vraag me nog steeds af of die tijd er binnen nu en een paar jaar uh, nog eens een keer aangaat. Want dat is echt een ongelofelijke snelle tijd. Staat al jaren sinds 20 november 2005. Op naam van die Cindy Klassen Die nu in de buitenbaan trouwens de starthouding inneemt. Linda de Vries in de binnenbaan. Ja. En ze zijn in één keer goed weg. Maar dat is een lekkere tegenstander. Ja. Want Klassen gisteren 6 op de 3 kilometer reed toen goed. Ja, en ze heeft jarenlang had het echt niet ging. Maar het gaat nu iedere keer beter. Die drie kilometer lukt al bijna. En dan is een 1500 meter van haar een mooie afstand. En heeft, dan heeft Linda de Vries daar een echt een hele mooie tegenstander aan. Linda de Vries in de binnenbaan rijdt uh, ietsje voor Cindy Klaassen. Het Verschil is niet groot. Maar is er wel linkerarm op de rug bij Linda de Vries. Terwijl Klaas hem bij de armen loshoudt, Komt terug aan het einde van het rechte stuk. En met 26.03 zijn de openingen precies gelijk. En zijn ze al bijna drie tonen sneller dan Chevron Ja, en het is gewoon een hele goede opening hoor, van Linda de Vries. Ik sprak haar toevallig vanochtend nog even. En ze, ze bepaalde eigenlijk wel een klein beetje van die drie keer met gisteren. register. En ze was heel gretig voor de dag, de dag, de dag van, van, van vandaag. En als het, zoals ze het nu naar huis is, rijdt ze ook gewoon goed. En heeft echt een hele mooie tegenstander. om in die klasse. Die op die kruising toch een beetje mooi naar Linda. Maar kon rijden. Maar Linda reed mooi mee in de buitenbocht. En ze hebben op 7 meter de eerste rond rondje 28-9 voor Cindy Klaassen. En een rondje 29-2 voor Linda de Vries. Klassen heeft 14 tiende van de seconde voorsprong ten opzichte van uh, Natalia Czerwonka. In deze fase van de race die Poolse die dus met 1.58 de snelste tijd op haar naam heeft staan, kan Linda de Vries via de binnenbocht terugkeren uh, bij Cindy Klassen. Nou, ze komt in de buurt, maar Klassen houdt de voorsprong ten opzichte van Linda de Vries en heeft dadelijk de laatste binnenbocht. Ja. Dus is goed bezig in deze rit. Ze gaat de laatste ronde in 1.25.20. tijd van 30,2 seconden voor Cindy Klaassen. En die heeft bijna een seconde voorsprong en een heerlijke kruising. Wat heeft Linda de Vries er als richtpunt? Een, een heerlijke kruising. Dit heeft Cindy Klaassen ook echt nodig, want ze gaat altijd stuk in het laatste stukje. Maar Linda de Vries rijdt mooi acht meter voor. En kan het haakje uitgooien. Ze haakt aan bij Linda de Vries. Maar gaat dan toch nu behoorlijk stuk in die laatste bocht. En komen ze gelijk die buitenbocht uit. Goede slotronde ook van Linda de Vries. Die meer snelheid overhoudt. En Klaassen ze nu gaat voorbij rijden. Jawel. Linda de Vries gaat de rit winnen van Cindy Klaassen in 1.57.08. En daarmee rijdt ze een uitstekende tijd. Zo snel was ze namelijk dit seizoen nog niet. Het is uiteraard de snelste tijd. En 1.57.30 voor Cindy Klaassen. Dat is uh, ook voor haar trouwens een beste seizoenstijd. Sneller dan dat ze reed, die Klaassen, dit seizoen in Calgary. Nou, dan betekent dat wel dat je het goed hebt gedaan. Maar ze wordt dus verslagen door Linda de Vries. Met die een uh, prima slot. Slotronde had van 31,5 seconden. En in die slotronde, de dus 16e goed maakt. Ten opzichte van Cindy Klaassen. Perfect gereden, hè, door Linda. Ja, als je kijkt naar die rit, hè, rondje 29, 2, Een rondje 29-2, een rondje 30-2. En een rondje 31-5. Komt ze met een fantastische slotronde. Rijdt ze, rijdt ze een mooie rit. En een mooie tijd te eindigen, 1:57. Ik moet nog zien hoeveel meiden hier gaan. Onder, hier ik denk dat het misschien wel genoeg is om op het podium te komen. En dat zou toch heel erg mooi zijn voor Linda de Vries, die toch al een heel goed seizoen heeft. En ze rijdt het hele jaar goed. Ze gaat iedere wedstrijd reizen. Ze gaat er iedere keer voor. En die meid die verdient gewoon ergens een keer een plak. En dan te bedenken dat ze in Berlijn, waar ze zich kwalificeerde... ook voor deze 1500 meter, eigenlijk reserve was en mocht rijden omdat iedereen Wust ziek was en daarmee echt optimaal haar slag sloeg. Ze mocht dus daar rijden in Berlijn en kwalificeerde zich ook meteen. En rijdt dus hier met 1.57.08, een uitstekende tijd. Bedankt het publiek en inmiddels is rit 7 al vertrokken. Hege Bukou, het 20 jaar oude zusje van Hoa Bukku, rijdt in die rit tegen Mio Takagi. Hege Bukou rijdt ook voor die ploeg van Pieter Muller, CBA-team. En haar broer Hoa Bukku is zich trouwens teruggetrokken voor de 5 kilometer later vandaag. Hij is ziek, ja. uh, meldde hij op Twitter te veel last van de pollen. Ja, dat krijg je met dit een mooie weer. En ze gaan van dag tot dag bekijken of Hovou Bukko nog verder gaat rijden uh, in dit uh, toernooi. Of hij bijvoorbeeld ook de ploegenachtervolging kan rijden. En of hij de 10 kilometer nog gaat rijden. Maar de Bukko's zijn niet lekker, uh, ze zijn niet helemaal goed in vorm. Nee, de Bukko's zijn niet goed in vorm. Ik sprak gisteren Pieter Mulder nog voor de 5 kilometer En toen had hij het ook al over dat Bukko gewoon niet fit was. Dan dus moet je voor en dan moet je nagaan. En dan ben je dus niet fit en dan word je een paar honden van een seconde vond je geen wereldkampioen. Dat is toch wel behoorlijk zuur. Maar goed, dus hebben we hebben nu haar. Uh, haar zijn kleine zusje rijdt nu, nu, nu in de baan. En die rijdt, ja, wat rijdt ze nou? Rondje 292, rondje 6.3. Dan rijdt ze eigenlijk nog steeds op dezelfde soort snelheid als wat Linda de Vries uh, opreed. Maar ik kan me niet voorstellen dat Herke dezelfde slotronde gaat rijden als Linda de Vries. Ze rijdt tegen, Ayaka, of tegen Miho Takagi, dat is de Japanse tegen wie ze rijdt. Een talent, 17 jaar jong pas en de wereldkampioen dit seizoen bij de junioren. Een paar weken geleden werd ze dat in eigen land in Obi-Hiro. Heke Bukku heeft inmiddels een rondetijd van 30,8 seconden. Levert hier al 16e van een seconde in ten opzichte van Linda de Vries. Ligt al een seconde achter. Bij de tussentijden valt ook helemaal stil op de kruising. Dat is duidelijk te zien voor ons. Takagi... Takagi heeft Do nog veel meer snelheid over. En die snelt echt naar Bukku toe aan het einde van de kruising. Takagi heeft ook de laatste binnenbocht. En zegt dank u wel voor het ritme maken in deze rit. En het uitzetten van de lijnen. Maar ik kop hem in, ik maak het af. Die kleine Mio Takagi. De 1,57,08 van Linda de Vries gaat er niet aan. Blijft ruim staan. Maar met 1,58,85 rijdt Takagi de voorlopig derde tijd. En Hege Bukku met een slotronde van 33,4 seconden... rijdt de voorlopig vijfde tijd net binnen de... Twee minuten. 1.59.92. En dus kan Linda de Vries gewoon uh, ja, rustig en lekker ademhalen. En opgelucht ademhalen. Zij staat nog steeds bovenaan. Als we nog vier ritten te gaan hebben. Erben ja, toen nu tegen Schussler. Schussler misschien een outsider voor het podium als ze een hele goede ja, dag heeft. Ja, want we hebben gewoon niet zo heel veel dames die echt op het podium kunnen komen. En dan is Schussler er wel één van. Maar als ik kijk nu naar al die tijden die hier gereden zijn, dan is dat gat van Linda de Vries samen met Linda Klasse, met de rest, toch wel erg groot hoor. Dat, zijn, dat was een hele goede rit, dat was een hele goede, hele goede tijd. En dan kijk ik, Schussler, 1-57-0, ik denk nou, nou, nou, moet, dat moet wel heel goed zijn. En ze zal het toch een klein beetje alleen moeten doen. Linda de Vries inderdaad 2200 honderdste voorsprong op Cindy Klassen. En dan het verschil naar Takagi van uh, anderhalve seconde tussen Klassen en Takagi. De nummers 2 en 3. En veel, Linda de Vries dus inderdaad 1 seconde en 76 honderdste sneller dan de voorlopige nummer 3. Ja, het uh, niveau in de breedte verschilt nogal. Maar dat zie je toch vaak bij de vrouwen. Daar zit het over het algemeen wat minder dicht op elkaar dan bij de mannen. Rit nummer 8 is uh, weggeschoten. Ida Nja, toen die andere Noorse meid van uh, 21 jaar jong moet je dan eigenlijk nog steeds zeggen, is vertrokken in die rit dus tegen Brittany Schussler, de Canadese, die het uh, vooral eigenlijk altijd moet hebben van de ploegenachtervolging. Dat is het uh, onderdeel waar Schussler een uh, belangrijke rol speelt. En met uh, die ploeg, de Canadese ploeg, hebben die uh, Canadese dames, heeft de Schussler ook dit seizoen alle wereldbekerwedstrijden gewonnen. En zijn ze bij de laatste twee edities ook wereldkampioen geworden. En dus daar gaat het allemaal om. Die ploegenachtervolging is zondag. Nu de 1500 meter en na 300 meter lag Ida toen in deze rit voor. Maar was Ida toen wel al met met 26,32. Drie tiende langzamer. Ik ben dan Linda de Vries. Ja, en als we dan kijken naar Schuster. Waar we toch een beetje meer naar kijken. Die opende 26-7, Die verloor op de eerste 300 meter. Al zeventiende van een van seconde. En dan rijdt ze op die kruis. En dat gaat wel dicht met die Nattoen. Maar ja, die heeft er ook niet echt optimaal van, van, van kunnen profiteren. Dan komt die eerste ronde door. Maar die ronde is wel goed hoor. 28-7, Dat is een snellere eerste ronde dan dat Linda de Vries. Zelfs een seconde. halve seconde sneller. Halve seconde sneller inderdaad. Er zitten dus nu nog maar 1600. Van een seconde achter. Deze Brittany Schussler. Gisteren de nummer 8. Trouwens, op de 3 kilometer. Waar Idan toen niet in actie kwam. En ondanks de buitenbocht. Helemaal voor ons gezien aan de overzijde van het uh, Tio Stadion. Blijft Brittany Schussler, de 26-jarige Canadese... Idania toen wel voor. Maar gaat het toch allemaal wat moeilijker als je kijkt ook naar de techniek? Het uh, is wat meer achteruit trappen geworden. Ja. In plaats van goed zijwaarts trappen. Rond tijd ja. 31-0. En dan verlies je gewoon weer 18e Erben ten opzichte van Linda de Vries. Ja, en dat gat is groter. Van 28 na 31-0, dan verlies je ruim twee seconden in de ronde. Nou, dan kom je echt niet terug hoor, met een rondje. Rondje 31,5. Dus, uh... Ook Brittany Schusselen Die kan een hele goede slot rondrijden. En dat doet ze ook wel. Maar ik kan me niet voorstellen dat ze die tijd van Linda de Vries gaat halen. De laatste 100 meter is aan bij de armen los in de binnenbaan. De Canadese Schussler wint het van Ida Njatoen. 1.57.08. Blijft wederom gewoon als snelste tijd staan. 1.59.62. De eindtijd voor Brittany Schussler. 2.5 seconden verliest ze op Linda de Vries. Ja. Ida Njatoen verliest 3 seconden en 26 honderdste. En rijdt de voorlopig tiende tijd. En zo... Totaal onbedreigd staat Linda de Vries nog altijd bovenaan. Zit trouwens op de boarding aan de rand van de baan. Aan het einde van de kruising. Aan het praten daar met Rutger Thijssen. De coach bij Liga. De tweede coach bij Liga. Ja. Maar het is een publiek geheim. Trouwens ook geen eens publiek geheim meer. Want Linda de Vries heeft het verteld zelf in een van de Nederlandse kranten. Dat haar communicatie met Marianne Timmer eigenlijk ja. nog nauwelijks is. Zij traint gewoon. Zij doet de, de, de wedstrijdtrainingen allemaal met die Rutger Thijssen. En het is nog maar de vraag of zij uh, volgend seizoen nog uh, bij Ligarijten kunnen eigenlijk wel zeggen van niet kans is groot dat zij naar TVM gaat. Nog drie ritten te gaan op de 1500 meter bij de vrouwen. Daar gaat het nu vooral om. Lobisheva staat klaar in de binnenbaan. De 27-jarige Russin. Tegenover Julia Skokova en de Russinnen. We zeiden het net al bij de mannen, maar het geldt ook voor de Russische vrouwen. Ja. Rijden toch in de breedte best aardig. En zo'n Skokova ook. Dit seizoen al een keertje met de vierde plaats in de buurt geweest van het podium van de wereldbekerwedstrijd. Kan zomaar een outsider zijn, Erben, voor een podiumplaats. Ja, maar dan moet ze wel een PR gaan rijden vandaag. Want ze heeft een PR staan van 1.57.20. Nou... Dan moet het wel heel, heel raar op, wil, wil ze dat gaan halen vandaag. Maar goed, we weten het niet. De Russen hebben ons gisteren ook enorm verbazen. We gaan gewoon kijken hoe de, hoe, hoe de Russen dames gaan rijden. Dat uh, PR reed ze trouwens hier in Heerenveen. Op uh, 3 december van het uh, vorig jaar van 2011 bij de eerste wereldbekerwedstrijd. En op dit moment rijdt die Skokova waarover het, wij het dus hadden. Achter haar landgenoten uh, Lobisheva aan. Lobisheva opent in 26.01. Tweehonderdste van een seconde sneller dan Linda de Vries. was echt een dame gemaakt voor de middellange afstanden. Daar uh, doet ze het altijd er goed op. reed trouwens dit seizoen een persoonlijk record op de 1000 meter. En de beste seizoenstijd op de 1500 meter van e 91 Ook hier in Ereveen. Dus uh, die seizoenstijd moet ze behoorlijk aanscherpen... Ja. om in de buurt te komen bij Linda de Vries. De eerste volle ronde, Erben, van Lobisheva. Nou. Gaat in 29,2 seconden. Ja, en Skokova 29,6. En dan liggen ze toch wel behoorlijk achter. Hoor. Moeilijke kruising. Ja, moeilijke kruising voor Lobisheva. Maar die gaat eigenlijk optimaal gebruik van, van, van, van haar Russische tegenstanders. En dat is toch wel mooi, hoor, want dat zal zij nodig hebben. Die Sheva is een reiziger die kan goed hard openen. Hij heeft ook vaak moeite met die, met die, met die, met die, met die la la te ronden. kan dan, dan is het hartstikke fijn dat je halverwege die race. Even honderd meter kunt, kunt, kunt, kunt uitrusten. En even iets echt kunt profiteren van je, van, van, van je tegenstander. Wel klinkt voor de laatste ronde. Deze uh, ja Zelfde rondetijd als Linda de Vries ja, had in deze race. De rondetijden die, uh, zien er goed uit bij Lobisheva. En nu in die laatste ronde moet ze het alleen doen. Zonder hulp tussen aanhalingstekens op de kruising van haar landgenote Julia Skokova. Jekaterina Lobisheva. 27 jaar is ze. 1-57-08. Dat is uh, de tijd van Linda de Vries. Heeft de laatste buitenbocht nu doorstaan. Maar het wordt moeilijk. Het wordt moeilijk voor Lobisjeva. Ze valt stil. Skokova komt ook terug. En die tijd van Linda de Vries die blijft gewoon staan hoor. Jawel. Ja, hoor. Blijft staan de tijd van Klas En trouwens ook als tweede tijd. Lobisjeva met een slotronde van 32,5 seconden. En 1,58-13 is voor haar voorlopig de derde tijd. En Skokova voorlopig de vierde tijd. En Linda de Vries hebben dus ja. nog altijd bovenaan. Maar. Pas zo naar de volgende rit, denk ik anders. Zijn. Nou, dat weet ik, ik niet. Misschien, ah, ja. misschien kan je nog wel eens een sensatie in de lucht houden. Dat, het, dat iedereen zich gewoon stuk gaat bijten op die tijd van de. Van Linda de Vries, als je kijkt ook naar die Lobiceva, die vliegt in die laatste ronde van ruim een seconde. Ja, ruim een seconde en nu staat uh, de titelverdedigster in de baan. Irene wust heeft de handen in de zij. Geconcentreerde blik naar beneden. Heel langzaam maar zeker glijdt ze richting de startstreep van uh, de 1500 meter. De speaker is bezig om haar erelijst op te noemen. Dan ben je wel even bezig. Het is de wereldkampioenen, all Rounds. en natuurlijk Olympisch kampioenen. En ik zei het al, titelverdedigster wust gisteren. Eindigt dus als derde op de drie kilometer achter Sablikova en Bekkert. Ze gaat het opnemen tegen Sikova. Iedereen wust gisteren. Ik vond die derde plaats. Na, uh, in de wetenschap dat ze ziek was geweest twee weken geleden in Berlijn. Behoorlijke griep had gehad. Vond ik meevallen hebben. Ja, inderdaad. en wat leuk was er gisteren. Of wat eigenlijk niet leuk was in de race gisteren. Maar wat heel goed is voor de race van vandaag. Die snelheid kwam heel erg makkelijk. Want ze schrok weer van zo'n hele snelle eerste ronde. maar nou, Dat is een heel goed teken voor die 1500 meter van vandaag. Dat zag je gisteren ook bij, bij Stefan Groothuis op de 1500 meter. Daar kwam die snelheid op die 15 meter die ook heel makkelijk. En die heb je nu gewoon nodig voor deze afstand. We weten Hier het van... binnen twee minuten. Want ze zijn in één keer goed vertrokken. En je rent dus dus in de binnenbaan. ...die uh, de snelheid probeert goed op te maken... ...en die het afzet goed uh, ja. naar zijwaarts te krijgen. Ik, zag, ik vond het een beetje rommelig, bij ja, die eerste uh, 50 is wel, meter. Het is wel een beetje wild. En Irene moet wel gaan schaatsen. Ze moet het dus echt wel vanuit haar rust gaan doen. En ze ja. moet het daar niet op laten jagen door haar tegenstand. Want... Die Chicova die rijdt gewoon voor Irene Wust. En opent. de opening is 25-5 van Chicova. Dat is wel ongelooflijk hard. En Wust 25-9. Dat is een goede opening voor Irene. Ja, Irene Wust ligt wel voor op de kruising. Maar Chicova die zit er op de huid hoor. Die jaagt op Irene Wust die de buitenbaan induikt. En daar gaat Chicova via de binnenbocht onderdoor komen. Wust moet nu proberen om aan te haken bij deze Russin. Die altijd erg voorover gebogen schaatst als het ware met de neus richting het ijs. Wust komt in de richting van de Russin. Maar ze zijn na 700 meter met 54-31 en 54-41 sneller dan Linda de Vries. In het geval van Sikova, zelfs een seconde erben. Ja, een ronde 8,5 is goed hoor. En nu moet iedereen, nu komt de belangrijkste deel van de race. En dan is het heerlijk dat je die Russische voor je hebt op de kruising. Daar kun je aanhangen. En daar rijdt ze heen. Ze heeft die Russische te pakken met het ingaan van, gaan van de bocht. Dit is de belangrijkste ronde. Nu moet ze die rondetijden constant doen. Nu moet het verval niet al te groot worden. Als ze dat doet, kan ze hier wereldkampioen worden. De de laatste ronde gaat in voor uh, Irene Buust. Ze ligt bij het ingaan van die laatste ronde. Met een rondetijd van 30 seconden. Ligt ze 1 seconde en 1200ste voor op Linda de Vries. Het verval van Linda de Vries in de laatste ronde was 1 seconde en 3 tiende. Irene Wust knokt. Irene Wust gaat met dat bovenlichaam van links naar rechts. Probeert technisch goed te blijven rijden. Gaat de rit winnen van Jekaterina Sikova. Dat gaat ze in ieder geval doen. Komt nu de laatste 100 meter opgereden. 1 57 08. De tijd van Linda de Vries. Die gaat eraan, denk ik. Die gaat er zeker. Aan, want hier is wust in 1.5640. Dat is de snelste tijd tot nu toe. Doet de bril in de haren. En waait zwaait naar het publiek. Chicova de vijfde tijd. En zo staan de Nederlandse dames op 1 en 2. Ja. wust voor Linda de Vries. En is wust uiteindelijk 68 ste van een seconde sneller dan Linda de Vries. Maar Erben, we krijgen nog een dame uit Canada in ja, de baan nu. Ja, we krijgen nog een dame uit Canada. Maar hè, als je kijkt naar die laatste ronde. Een rondetijd van 31.9 Als je het vergelijkt met die slotronde van Linda de Vries 31-5. Dan zit daar nog wel iets van. Ik denk, nou, is het wel genoeg, hè? Want het is niet zomaar iemand die nu even de baan in gaat. Christine Nesbit. Ja, de winnares van de wereldbeker dit seizoen. Ze uh, verloor twee keer op de 1500 meter in wereldbekerverband. Dat deed ze trouwens twee keer ook ten opzichte van of uh, van iedereen wust. Toen won wust in Tscheljabinsk en in uh, Hamar. Daar werd Nesbit dus tweede. En laten we ook trouwens niet vergeten dat Christine Nesbit rijdt tegen. Diana Valkenburg. En Diane Valkenburg is toch per slotverrekening de nummer 2 van de weken van vorig seizoen. En een soort lucky loser geworden de afgelopen week. Want ze had zich helemaal niet gekwalificeerd voor deze 1500 meter. Ja. Mag hier rijden omdat uh, Marit Leenstra uh, ziek heeft afgemeld. Daardoor staat Valkenburg erben nu bij de stoot. Ja, inderdaad. Maar als je dan kijkt naar die 3 kilometer van gisteren. Ja, dat Achten. ging niet echt heel erg makkelijk. Dus ik kijk met name naar Christy Nesbitt. Christine Nesbit is degene die echt iedereen kan uitdagen. Zo, en goed vertrokken zeg. Zeker als je kijkt ten opzichte van Valkenburg. Want de kruising, de eerste 100 meter, is klaar. En hupsakee, daar is Christine Nesbit al voorbij bij Valkenburg. Die dendert er werkelijk waar vandoor. Irene Wust opende in 25.91, Dat vonden wij wow, redelijk. Hier komt de openingstijd van Christine Nesbit 25-07, dames en heren. Bijna een seconde, Erben. Ja. Bijna een seconde pakt ze in 300 meter op Irene Wust. Kijk, Diana Valkenburg ligt al bijna 50 meter achter. En dan rijdt die Nesbit helemaal alleen. Ze zal de hele rit alleen moeten rijden. Ze heeft geen tegenstand. Dat is een voordeel, hè? Want Irene had nog een tegenstand. Nesbit moet het helemaal alleen doen. En als je zo hard gaat. Zo ongelooflijk hard. Want dat gaat ze. Ze gaat hard. Dan kan een 1500 meter met hoge luchtdruk in de ver zijn. 700 meter zitten erop. 53-38 voor Christine Nesbit, 28-3 ja. voor de ronde. Ze pakt er twee tienden bij ten opzichte van Irene Wüst. Verschil nu 1 seconde. 300ste op de kruising. Houdt ze dat tempo er volgens mij tenminste er goed in erben. Vind ja. jij dat ook? Ja, het tempo zit er nog steeds goed in hoor. Maar dat moet ik wel. Ze dus was in de ronde 2 tienden sneller dan, dan, dan Irene Wüst. In de opening negentiende. Dus nu moet je kijken. Hè. Al deze ronde moet ze gelijk houden aan Irene Wüst. Dan heeft ze die marge. Hè. Want die slotronde van Irene was ook niet heel goed. Die slotronde. Kijk eens wat die ronde is. Die ronde is 29-9. Oh. Ja, die ronde is goed hoor. Dit een, gaat ze volhouden. 1 28 de tijd van Christine Nesbit Die in de laatste ronde 1 seconde en 17 ste mag gaan verspelen op Iedereen Wust verliest wel wat snelheid aan het einde van de kruising. Slag zit er niet helemaal lekker meer in als ze daar de laatste buitenbocht in gaat, Christine Nesbitt. Maar dat verschil, dat heeft ze. En Wust verloor dus ook bijna twee seconden in de laatste ronde. Nesbitt, vorig jaar slechts vijfde, wil revanche. Krijgt ze die revanche of niet? 1.56.40 40 de tijd van Wust. En hier is Nesbitt in 1.56.07. 07 En daarmee wordt Christine Nesbitt voor de eerste keer in haar carrière wereldkampioen op de 1500 meter. Die aan de Valkenburg rijdt de zesde tijd. Het goud gaat dus naar Christine Nesbit Voor de eerste keer in haar carrière, dus op deze afstand. Ze is ook tweevoudig wereldkampioen op de duizend meter. Maar nu heeft ze de 1500 meter ook te pakken. Iedereen wust moet, en daar zal ze van balen. Met een verschil van 33 honderdste van een seconde genoegen nemen. Met de zilveren medaille. En Erben, laten we niet vergeten: Linda de Vries pakt de bronzen medaille. Ja, die heeft eindelijk haar medaille. En dat verdient ze. Morele gegeven... winnares zouden we haar dat, kunnen dat noemen kun wel, van de 1500 meter. heeft een meter. fantastische seizoen gehad. Iedere wedstrijd ging ze harder rijden. Ze hebben een beetje geluk gehad dat ze hier mocht rijden. En als ze dan hier rijdt, nou, het is het waterfeest. Want ze pakt gewoon haar eerste echte medaille op een WK. Goed, Linda de Vries is een medaille. Brons, iedereen wist een medaille. Zilver, geen medaille voor Diane Valkenburg. Die wordt zesde. Maar de winnares van de 1500 meter... dat is de 26-jarige dame uit Canada, Christine Nesbit. Radio het NOS Journaal. Het is één minuut over half vijf. Hier is scherp Kluk. De grootste webwinkel van Nederland, Wekamp.nl, wordt niet verkocht. Volgens het moederbedrijf hadden een paar bedrijven... uit binnen- en buitenland zich gemeld. Maar na verschillende gesprekken blijkt dat het beter is... dat Wekamp zal standig zegt Wekamp. Het bedrijf had in 2010 een omzet van bijna 500 miljoen euro. Daisy Boutersen heeft twee mensen doodgeschoten... bij de decembermoorden in Suriname in 1982. Dat heeft getuige Roosentaal verklaard... in het proces tegen Boutersen, die nu president is... Het proces draait om de executie van 15 tegenstanders van het militaire bewind in Suriname. Het parlement in Paramaribo legt de laatste hand aan een amnestiewet... waardoor Bouters een eventuele straf ontloopt. President Obama draagt Jim Jong Kim voor als nieuwe topman van de Wereldbank. De onbekende Kim is arts en wetenschapper en van Koreaans-Amerikaanse komaf. Van oudsher wordt de Wereldbank geleid door een Amerikaan... terwijl de topman van het IMF een Europeaan is. FNV-bondgenoten opent een meldpunt voor werknemers... die negatieve ervaringen hebben met het verzuimbedrijf VerzuimReductie. De bond zegt dat veel werknemers al hebben geklaagd... onder meer over het schenden van de privacy van zieke werknemers. En dat zijn hoofdpunten. ANWB-verkeersinformatie. Hier staat 120 kilometer file in totaal. Dat is iets meer dan gebruikelijk op dit tijdstip. Op de A2 van Eindhoven naar Den Bosch staat tussen Boksel en Vught... nog een file van 4 kilometer na een aanrijding. De rijstroken zijn daar wel weer open... Op de A6 van Muiden naar Emmeloord zijn twee ongelukken gebeurd. Tussen Knopend Muidenberg en Almere staat 3 kilometer file. Eén rijstrook is daar dicht. En verderop staat op de A6 richting Emmeloord... tussen Lelystad-Noord en de Ketelbrug 6 kilometer. Dat komt ook door een aanrijding. Verkeer richting Almere kan beter omrijden vanaf Knopend Muidenberg... via Amersfoort over de A1 en de A27. Op de A15 Rotterdam-Gorkum staat voor Sliedrecht 6 kilometer file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 Ga naar ik word lid van max.nl of bel 0900 405 3 10 cent per minuut. Verrassingen zijn alleen leuk als ze aangenaam zijn. Dit was de V uit het alfabet van alfabet. Alfabet Autolies, verrassend voorspelbaar. Alfabetautolies.nl. Het NOS Radio 1 Journaal met Twan van Peperstraten en Bert van Sloten. Goedemiddag, Davio Droom heeft een suikeroom gevonden. Er is weer toekomst voor oude vliegtuigen. En trainen voor een operatie helpt. Je wordt er beter van. En de verzekeringsmaatschappij wordt er ook beter van. Zometeen de details. Oer eten is ook gezond. Het klinkt lekker, maar wat is eigenlijk oereten? eten? Wat staat er dan op het menu? En van groot belang blijft het terrasjes weer. Of heeft Gerrit Hiemstra toch ergens een wolkje aan de lucht ontdekt? We gaan het straks allemaal van hem horen. En we hebben straks natuurlijk ook weer de derde afstand op het WK-afstanden in Heerenveen. De AVO-Droom in Lelystad gaat weer open. Een paar maanden geleden ging het uh, luchtvaartthemapark failliet. Maar er is een koper. De Libema Groep, ook eigenaar van Autotron en van Safari Park Beekse Bergen. Job Fakkeldij is wethouder in Lelystad. Meneer Fakkeldij, uh, u heeft zich hard gemaakt voor een heropening van Aviodroom. droom Dan is dit een mooie dag. Jazeker, absoluut. Ja, waarom is het zo belangrijk dat het uh, op, uh, ja, eigenlijk in de lucht blijft? Om die beeldspraak maar even van stal te halen. Ja, of die in de lucht komt. Nou Eigenlijk op twee <laughs> verschillende manieren. Het is een fantastische uh, historische collectie. Die wil je ook als Nederland niet verloren laten gaan. Maar het is natuurlijk ook een uh, belangrijke economische factor voor Lelystad. 180.000 uh, bezoekers. Naamsbekendheid. En uh, we denken dat dat erg belangrijk is dat het kan blijven bestaan. Zeker in combinatie met de ontwikkeling van de luchthaven Lelystad. Ja, en hoe kan het nou dat die Libema-groep... die al eerder in beeld was, hè, om het te kopen... toen uiteindelijk zei van nou, we doen het niet... en nu vandaag eh, blijkelijk zeggen van we doen het wel. Ja, dat is niet zo van de ene dag op de andere gegaan. Toen zeiden, zeiden, we doen het niet, was dat... omdat ze de financiering niet rondkregen extern. We hebben toen nog eens heel goed gekeken... en ook met Schiphol gesproken... waarbij eh, we tegen Libema gezegd hebben... nou ja, maar als je nou goed nadenkt over de toekomst... en naar je businessplan dan zou je moeten kijken of het toch ook niet haalbaar is... als je het met meer eigen middelen financiert. Dat is gedaan. Uh, vervolgens overigens kwamen er een aantal verschillende partijen... die zeiden, wij hebben wel, uh, wel belangstelling. En dat heeft mede Libé maar geprikkeld... om echt een heel erg sterk businessplan hier te leggen. Oh ja, en de collectie, zoals die er op dit moment is, die blijft behouden? Er wordt niks verkocht? De hele collectie blijft, blijft behouden en, uh, en te bezoeken. Ja, maar dan komt de, de kernvraag natuurlijk, het kernprobleem. Er waren onvoldoende bezoekers... Blijkelijk ook omdat het niet sexy genoeg was of dat je nergens aan mocht zitten in het, uh, in het museum. Gaat dat veranderen? Ja, dat gaat zeker veranderen. Overigens was niet alleen het bezoekersaantal het probleem. Dat viel nog wel mee, maar ook de achterliggende kost- en financieringsstructuur. Dat is natuurlijk nu echt helemaal anders. Het is niet een business case van de grond af aan opgebouwd... gebaseerd op een hele aantal bezoekers. Het aantal bezoekers dat er nu ook al komt. Maar ja, de plan die de BEMA gemaakt heeft betekent dat het meer interactief wordt. Je kunt er meer aan, je kunt er meer in. Er komen ook gewoon activiteiten voor kinderen. Er komen bewegende beelden, bewegende poppen. Het wordt echt een up-to-date uh, luchtvaart themapark. Ja, en het wordt echt... Zo up up-to-date dat ook uh, de jongere bezoekers uh, graag er naartoe zouden willen gaan. En uh, gewoon de ouders aan de kop zeuren: van we moeten er naartoe. Absoluut. Luchtvaart trekt. Um, maar bijvoorbeeld, een van de dingen die in het verleden niet konden. en nu wel, is dat je ook vanaf het themapark goed zicht en wat er allemaal op de lucht gaat voor activiteiten zijn. Je kunt uh, de vliegtuigen in, jezelf zelfs even pilootwanen. en er uh, zitten. Kortom, er is veel meer te beleven. Juist ook voor jonge kinderen, daar gaan de eerste investeringen nu ook voor gedaan worden. om het ook daarvoor. Uh, aantrekkelijk te maken. En u heeft met Libema misschien wel eens gesproken over dat andere park... een beetje in de buurt, het Ecodroom in Zwolle. Dat hebben zij een paar jaar geleden ook overgenomen. Maar nu blijkt dat dat, ook, dat, dat niet zo'n succes is geworden. Heeft u het daar ook wel eens over gehad met ze? Ja, zeker. En ook een goed inzicht in wat daar precies aan de hand is en wat je dan ziet. Is dat EcoDroom op zichzelf gewoon rendabel was? Dat blijkt ook uit de papieren. Totdat de gemeente Zwolle een behoorlijk subsidiegeloof, zelfs van 1 miljoen, terugtrok. van een aantal musea die daar ook gevestigd waren. waardoor de exploitatie niet meer rond te ah, En ook. dat moet u dus niet doen? Dat moeten we dus niet doen? Nee. We moeten ook zorgen, en daar hebben we de business case op naar gekeken. dat het Derk kan overleven. omdat het op een verstandige commerciële manier gerund wordt. Goed, en wanneer gaat het open? 28 april. Oké, okay. we kunnen hier niet wachten. Zeg, succes ermee. Ja, bedankt. Iets heel anders. Ziekenhuizen denken minimaal 90 miljoen euro per jaar te besparen... met het trainen van patiënten. Het herstel van een operatie aan bijvoorbeeld hart en longen of heupen en knieën... kan bij broze patiënten flink worden verkocht, eh, verkort... als de patiënten voorafgaand aan de operatie oefeningen doen. In drie ziekenhuizen wordt er al met deze nieuwe methode gewerkt. Verslaggever Matthijs Holtrop volgt de 75-jarige mevrouw Viarda... die in het uh, ziekenhuis van Drachten komt in verband met heupproblemen. Ik heb dus al jaren klachten. Men heeft nooit kunnen ontdekken wat het eigenlijk precies is. Totdat vier weken geleden uh, het bleek dat uh, de heup versleden was. Ja. Tijd voor een nieuwe? Tijd voor een nieuwe, ja. Ja, dat was wel even een schrik, want uh, daar had ik helemaal niet op gerekend. Goed, ja, vertel, laten we eens bij het begin beginnen. Hoe lang heeft u al last? Geert van der Sluis is de fysiotherapeut. Ik denk wel zes, zeven jaar. Ik ga zo meteen bij mevrouw een uh, fysieke intake doen. Wat is de reden daarvoor? Wat wilt u daarvan leren? Wat ik daarvan wil leren is uh, hoe mevrouw haar fysieke toestand op dit moment is, want we weten dat de fysieke toestand voor een operatie heel erg bepalend is hoe, uh, hoe een patiënt uit de operatie vandaan zal komen en hoe je dan dus op die uh, hoe je daar met die informatie ook je revalidatie uh, in uh, uh, uh, gaat zetten. En als we zien dat die fysieke toestand onder een bepaalde grens ligt... dan willen we heel graag die fysieke toestand voor de operatie nog verbeteren. De revalidatie begint eigenlijk al voor de operatie? Dan wel, ja. Mevrouw Vierda, bent u een beetje fit? Nou, op het ogenblik niet natuurlijk. <laughs> maar verder ben ik, uh, ben ik fit genoeg. Ja. Ik ga wat uh, vragen stellen over de pijn. Kun je mij eens aangeven... Uh, de ergste pijn die je in de afgelopen 24, 24 uur heeft ervaren... met een cijfer tussen 0 en 10? Nou, toch wel een 8. Een vragenlijst geeft inzicht in de thuissituatie van mevrouw Wierda. Uh, wat kan zij zelf, wat kan ze niet zelf? Hoe uh, kan ze omgaan met de pijn die ze heeft? Maar er moet ook gesport worden. Wat gaat er precies gebeuren? Uh, we gaan zo meteen een aantal dingen doen. Ik wil heel graag iets weten over de loopcapaciteit van mevrouw. Dus ik ga zo meteen een 6 minuten wandeltest bij haar afnemen. De bedoeling is dan dat zij laat zien hoe ver zij nog in staat is te lopen in zes minuten tijd. En ik ga een spierkrachttest afnemen. En die spierkrachttest is functioneel. Dat wil zeggen dat ik een, een, haar een activiteit laat uitvoeren die veel voorkomt in het dagelijks leven. Waarbij ik haar spierkracht ga aanspreken. In stap voel je, maar... Met een stok gaat het wel aardig, met de stok heb ik geen probleem. Uh... Merkt u ook dat u kortademig wordt of valt dat nog wel wat mee? Nou, een beetje, een beetje. 15 ja. seconden. De laatste meters. De laatste meters. En sprintje. Nou, moet ik een sprintje doen, denk ik. Dan komen we op een score van 320 meter uit. Goed. De bedoeling is als volgt zo meteen. U staat op uit de stoel. U loopt uh, naar mij toe. Of op mijn hoogte keert u weer om, loopt u weer terug naar de stoel en gaat u weer zitten. De opdracht is om dat zo snel mogelijk te doen. Bent u er klaar voor? Doe maar. Ik hou de tijd bij. Zit op drie seconden. Vier seconden. Vijf seconden. En gaan we weer zitten. Stop de tijd. Zeven seconden. Wordt mevrouw opgenomen in de nieuwe werkwijze als gevolg van deze testjes? Uh, ze hoeft uh, wat mij betreft geen pre-operatieve fysiotherapie te volgen. Hè? Dus ze hoeft niet voor de operatie opgetraind te worden. Want mevrouw scoort prima op de functionele testen. Want we verwachten gewoon dat u uh, na de operatie uh, ja, makkelijk zult gaan herstellen. U oh, heeft dat dus uh, heel goed gedaan. Nou ja, Of het, uh, of het verrast me? Nee, ik, uh, ik vind het fijn om te horen. Het, uh, ja. ik, ik, veel succes met de operatie. Hè. Ja, dank u wel. Wie mevrouw Wiearder zegt? 75 jaar in het ziekenhuis van Dracht. in verband met heupproblemen in een reportage van verslaggever Matthijs Holtrop. En later in deze uitzending praten we verder met Nico van Meteren van TNO. Hij heeft onderzoek gedaan naar de mogelijkheden. om deze werkwijze ook in andere ziekenhuizen in te voeren. En nu wordt ook zo de winnaar van de zilveren medaille. op de 1500 meter, Irene Wust. En nu horen we de stem van Edwin Gerritsen bij de ANWB. De vrijdagavondspits. Valt het mee, Edwin? Ja, het is op sommige wegen wat drukker dan gebruikelijk. En dat komt vooral door ongelukken. Er staat in totaal 140 kilometer file. De langste wegen staan op de wegen, langs de file staan op de wegen rond Utrecht en Amersfoort. Op de A6 van Muiden naar Emmeloord zijn twee ongelukken gebeurd. Tussen Knoppend Muidenberg en Almere-Zand staat daardoor 3 kilometer file. Er is maar één rijstrook beschikbaar. En verderop richting Emmeloord voor de Ketelbrug. 6 kilometer, dat komt ook door een ongeluk. Verkeer richting eh, Almere kan beter omrijden vanaf Knoppend Muidenberg via Amersfoort over de A1 en de A27. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Bert van Sloten en Twan van Peperstraten. Oer eten is goed om gezond oud te worden. Het blijkt uit onderzoek van promovendus Remco Kuipers van de Rijksuniversiteit Groningen. Ja, een terugkeer naar de voedingsgewoonte uit de steentijd. Een belangrijke bijdrage zou het kunnen leveren aan gezond ouder worden. Eh, Remco Kuipers, goedemiddag. Goedemiddag. Wat zouden we dan meer moeten eten? Um, nou, wat, wat mij betreft meer zouden moeten eten, zijn vooral eiwitten. En dan die zouden we in de plaats moeten zetten van koolhydraten. Dus het gaat me er vooral eigenlijk om de minder koolhydraten eten. En dan vooral minder snelle koolhydraten. Die lijken toch echt uh, uh, een relatie te hebben met hart- en vaatziekten. En ik zou voorstellen om meer visvetzuren te eten. Dus uh, ja, de, de, de lange keten, meervoudig onverzadigde vetzuren die we kennen uit verschillende uh, ja, media. En minder koolhydraten, dus minder pasta, meer vis. Ja, eigenlijk zo ja, de pasta. Dus eigenlijk de traditionele Nederlandse voeding bestaat uit altijd denken we in aardappelen met, of rijst met, of pasta met, of boterhammen met. En ik zou juist het willen omdraaien en eerder zeggen van denk eerst aan de groenten die je wil eten en bedenk daar vlees of vis bij. Ja. En pas in mindere mate daar wat, wat koolhydraten bij. Zodat probeer je daarop te minderen. Maar hoe kan dat nu, dat voedingsgewoonten uit de steentijd goed voor ons zijn? Nou, dat is eigenlijk heel logisch. Uh, Darwin heeft het al ons geleerd. Hè? We hebben ons aangepast uh, door uh, selectie aan onze omgeving. Mensen willen dat wel eens omdraaien. We zijn ontzettend natuurlijk altijd blij met de genetische uitkomsten van onderzoeken. Dat en dat gen is weer geassocieerd met de vaatziekten. Maar goed, dat zegt mij eigenlijk helemaal niets. Dat is gewoon te verwachten. Het is veel meer zo dat wij ons ja, eigenlijk in de afgelopen zes miljoen jaar langzamerhand hebben aangepast aan onze omgeving. Dus onze genen zijn heel erg aangepast aan de omgeving die er al die tijd was. En pas in de afgelopen 200 jaar zijn we ontzettend snel allerlei dingen gaan veranderen. Denk bijvoorbeeld aan nou ja, het dus eten van, van McDonald's voedsel en dat soort dingen. Alle vetten worden, worden gemaakt, de koolhydraten worden geraffineerd. Nou, wij zijn niet meer aangepast aan onze omgeving. En in dit geval is de voedsel, ons voedsel ook een belangrijk component van onze omgeving. Ja, en hoe bent u erachter gekomen? Nou, het is een, een onderzoek wat al in 1985 gelanceerd is in de New England Journal of Medicine, een heel belangrijk medisch blad. En het is toen gelanceerd en serieus ook opgenomen. Er zijn ook caveman diets, bekend uit Amerika natuurlijk, meer aanhangers. Dr. Frank, die eet in Nederland, lijkt er ook wat op. En wat wij voornamelijk hebben gedaan is dan daadwerkelijk in Afrika... dat onderzoek ook uit te voeren. Gaan we dan kijken bij die mensen die dan nog bij, dicht bij de natuur leven. Zoals nou, de, de Habsabi zijn mensen echt de laatste als die er nog in Afrika te vinden zijn. En die mensen kun je gewoon, ja, als je goed zoekt, nog wel vinden... en kijken wat die eten. En dan ook hun bloed meten, hun moedermelk meten, hun navelstrengen bekijken. En dan daarin terug proberen te vinden of het ook daadwerkelijk waar is... wat die oude reconstructies laten zien. Dus dat we minder koolhydraten aten en meer vis... Nou, die bloedwaarden hebben we allemaal gemeten in uh, het universiteitsmedisch uh, centrum in Groningen. En die laat ook daadwerkelijk zien dat, er, nou, dat die reconstructies waar zijn. Dus in die zin is het, uh, het onderwerp is eigenlijk, ja, met reconstructie en daadwerkelijk onderzoek nu wel uh, duidelijk dat het ja, met elkaar strookt. En als we met z'n allen gaan oereten, welke klachten of kwalen krijgen we dan ja. niet meer? Nou, met name de hart- en vaatziekten zijn natuurlijk een belangrijk target uh, voor, voor dit idee. Dus het terugbrengen van hart- en vaatziekten. Dus het, het cholesterol moet omlaag. En voornamelijk is het eigenlijk het cholesterol niet zozeer. Maar de, de, de echte daadwerkelijke sterfte aan, aan hartinfarcten. die denk ik daarmee te kunnen terugbrengen. Er zijn gewoon ook grote studies gedaan. Die de visvetzuurstatus van iemand, dus de hoogte van hoeveel vetzuur in zijn lichaam aanwezig zijn, direct relateren aan hoeveel hartinfarcten er plaatsvinden. Dus hoe hoger je visvetzuurstatus, hoe minder je kans is op het krijgen van een hartinfarct. En dat is natuurlijk een belangrijke uitkomst voor de, voor de volksgezondheid. Remco Kapers van de Rijksuniversiteit Groningen. Dankjewel. En Bert, leden deed het natuurlijk al lange oer eten. Ja, nee, we doen niks anders thuis, ja, joh. Goh, moet je mijn kookkunst zien. Goed, deze week waren er studentendemonstraties... tegen maatregelen van het kabinet. Heeft u er niks van gemerkt? Dat kan kloppen. Er kwamen maar weinig studenten opdragen... terwijl de arena onlangs wel vol zat met docenten... en ook agenten en schoonmakers voeren succesvol actie. Hoe komt het nou dat studenten niet hun bed uitkomen om te demonstreren? Verslaggever Josephine Trehi vroeg het aan Jelme de Ronde... en die is van studentenvakbond de LSVB. Nou, we hebben ook niet echt altijd ingezet op gigantisch grote aantallen... omdat dit een eerste, eerste actieweek was om uh, aandacht te creëren... en om studenten te informeren, dus dat, daar lag ook het hoofddoel. Maar weinig animo. Ik hoorde iets van 50 studenten die woensdag gingen fietsen... van uh, Amsterdam naar Den Haag en dinsdag in Nijmegen... was ook niet een hele grote opkomst. Waar ligt dat aan? Ja, tuurlijk heb je altijd liever dat, het, uh, dat er ontzettend grote massa is... Uh, maar we hebben echt ingezet op, op kleine leuke ludieke acties om uh, te laten zien... Uh, ja, dat er, dat er iets aan de hand is. Maar is het niet zo als je zegt van deze week is een beetje bedoeld om de aandacht uh, van de studenten te krijgen. En als er dan maar 50 studenten uh, meedoen, ja, dan is het toch een beetje mislukt. Nee, het is niet mislukt. Uh, we hebben echt ingezet op een, op een leuke uh, ludieke actie. Dus uh, gewoon een aantal studenten die een mooi plaatje neerzetten om dat beeld naar de Tweede Kamer te laten zien. Uh, en wat dat betreft was 50 studenten prima, uh, een prima aantal om, om een mooie fietstocht neer te zetten. En een mooie, uh, mooie actie te hebben op het plein. Maar als ik nu aan een willekeurige student hier nu terug zou vragen van... hé, hey, het is actieweken, dan weten ze dat niet. Nou, dat weet ik niet. Ik weet niet of ze dat weten. Ik, ik hoop van wel. Um, en nou, als ze dat niet weten, dan laat dat volgens mij alleen maar weer zien... dat de staatssecretaris, ondanks dat hij in september al ontzettend veel maatregelen doorvoert... dat hij dat niet genoeg uh, geïnformeerd heeft uh, uh, aan studenten. Maar moeten jullie het niet anders aanpakken? Nou, wij doen ons best, maar ja, de staatssecretaris heeft een iets groter budget daarvoor... en wij vinden ook echt dat het zijn taak is om studenten te informeren... als hij zoveel bezuinigingen wil doorvoeren. En wij ja, doen ook ons best en we zijn nog niet klaar. Zou het ook iets te maken kunnen hebben met de mentaliteit van de studenten tegenwoordig? Dat die gewoon minder actiebereid zijn? Ik denk wel dat er iets veranderd is in de mentaliteit van studenten. Uh, ze moeten immers nu veel harder studeren om alles nog op tijd af te krijgen. Geen tijd om actie te voeren? Nou, het wordt wel steeds moeilijker om actie te voeren... met al die bezuinigingen die, uh, die achter je aan zitten als student. Ze hebben er dus gewoon geen tijd meer voor, zei Jelmer de Ronde... van de studentenvakbond LSVB. En terwijl we bezig zijn met schaatsen, dag 2 van het wk afstanden, is het heerlijk weer buiten en wij vragen ons af, Geert Hiemstra... blijft het terrasjes weer, korte rokjes weer? Dat kan ik bevestigen, ja. Nou, dat is kort en krachtig, dank <laughs> Maar waarom aarzel je er nou zo bij? Nee, nee, nee. Ja, kijk, het, het is voor ons... Uh, het, is, het is de komende dagen gewoon prachtig weer. En uh, ja, dat is... Uh, wij vinden het ook hartstikke leuk, maar tegelijkertijd is het voor ons heel saai weer. Want we hebben heel weinig te doen. Saai voor een weer, man. Ja, echt waar. Het blijft de hele week hetzelfde weer. Oké, okay, dat is alles, punt. Ja, nou ja, kijk, Wil je erover ik erover. Ik kan wel iets zeggen hoe dat komt, hè, als jullie het interessant vinden. Kijk, een hoge drukgebied die veroorzaakt dat natuurlijk. Dat, dat, dat ligt zo'n beetje boven de Noordzee. En uh, dat blijft ja, eigenlijk gewoon een week op zijn plek liggen. Uh, het is wel zo dat er uh, wel tamelijk grote verschillen voorkomen in temperatuur. Want qua temperatuur zit je in het binnenland het beste. Dan kan het lokaal uh, 20 graden worden. Eigenlijk uh, ja, het hele weekend kan dat. Uh, dicht bij zee is het toch wel vrij koel. Cool. Daar heb je wel veel zon. Um, want het zeewater is gewoon nog erg koud. Omdat we zo vroeg in het seizoen nog zitten. Dus uh, ja, aan het strand is het uh, 12, 13 graden of zoiets. En is het ook lekker weer om gewoon te barbecuen? Oftewel, want de afgelopen dagen koelde het echt gigantisch af s uh, ja. avonds. Gaat dat veranderen? Nee, dat blijft zo. Kijk, als je stel je wilt dat gaan doen, dan zou ik het uh, smiddags gaan doen. En zeker niet uh, s'avonds, dan scheelt het dat we in dit weekend dat de zomertijd ingaat. En dat we dus volgende week s'avonds een uur extra hebben. Dat scheelt natuurlijk wel qua tijd. Uh, maar ja, het, blijft gewoon, het is natuurlijk nog steeds het vroege voorjaar. Dus uh, dat betekent ook dat het s'nachts nog behoorlijk afkoelt. Ja, dankjewel, uh, Geert. Gisteren spraken de Europese ministers van Defensie af dat ze Somalische piraten ook op de kust gaan bestrijden. Minister Hille legt vandaag na de ministerraad uit wat er precies gaat gebeuren. Meer saboteren, dus zorgen dat, uh, dat we niet alleen bewaken de schepen die er aan het varen zijn... Uh, maar ook proberen dat als er voorraden worden aangeleverd... voor de nieuwe schepen, uh, brandstof, voedsel en dat soort dingen meer... om te kijken of we kunnen zorgen dat die schepen niet bevoorraad kunnen worden. Of dat de piraten dus verstoord worden bij hun voorbereidingen. Vooralsnog is het vooral op zee. zijn de acties vooral op zee... maar u gaat dus ook op de kust actief worden. Ja, maar de bedoeling is niet om gevechten met piraten aan te gaan... voor alle duidelijkheid. De, be de bedoeling is om te saboteren. En dat wil zeggen dat als we zoiets zouden doen... dat is niet vanzelfsprekend, maar als we zoiets zouden doen... Dan merken de mensen op de kust het pas als ze morgens wakker worden en zien dat ze de voorraden vernield zijn. Dus het is geen kwestie van dat we de confrontatie zoeken met de piraten. Maar we proberen hun zoveel mogelijk te ontmoedigen door de bezittingen die ze hebben, de hulpmiddelen die ze hebben om hun, hun acties uit te voeren, om die uh, hun te ontnemen of kapot te maken. Betekent dat ook een, een andere werkwijze voor de mensen die daar aanwezig zijn? Maar dat betekent dat je natuurlijk uh, bij de meeste, als je gewoon toezicht houdt zijn het schepen die meevaren, en dan heb je aan boord zo'n landingsteam dat probeert, als ze aan boord van zo'n piratenschip kunnen komen, dan moet dat piratenschip dat eerst er ook geschikt voor zijn gemaakt, of uh, die mensen arresteren of wat dan ook. Nu betekent dat je ook barrières uh, kunt inzetten. Om dit soort acties uit te voeren. Het zij vanuit de lucht, dat ze met een helikopter daar naartoe uh, willen gebracht. Het zij via bootjes of wat dan ook. En dus je dat dat die die zult meer mariniers nodig hebben. En uh, die zullen we ook beschikbaar stellen. Nederland ook? Of alleen in een Europees verband? In Nederland, uh, wij, wij hebben op het punt van piraterij. Uh, proberen wij in Europa de druk uit te oefenen om dat te vergroten. Wij zijn een, een, een zeevarend land met veel kopvaardij. We hebben er alle belang bij dat de piraterij wordt afgestopt. Echt wordt afgestopt. En, het, en niet alleen maar bewaken en in de hand houden, maar echt afstoppen. En wat dat betreft zijn wij dus een van de grootste bevorderaars daarvan. Maar er is wel ruimte binnen Defensie om substantieel meer mensen daar naartoe te sturen? Ik, ik, ga, ik zal die ruimte ook maken. Als die er niet is, omdat het een hele belangrijke taak voor defensie is. Maar het is zo ver weg uh, op zo'n grote zee. Waarom is het zo belangrijk? Omdat het om Nederlandse schepen gaat, Nederlandse spullen, en het is ook de import uh, van goederen die uit bijvoorbeeld China komen. Op het moment dat, uh, op het ogenblik worden die dingen al, de, al die vrachten al uh, uh, uh, lastig gevallen met de veel hogere premies, de verzekeringspremies. Het is echt niet, ook in het belang van de Nederlandse consument... dat uh, piraterij op zee stopt. En bovendien, als je er niet, niet dik op stuk geeft... we hebben nu ook aan de westkust van Afrika al een keer gezien... er wordt een besmettelijke ziekte, dadelijk zijn de zeeën niet veilig meer. U zegt, ik ga er desnoods middelen voor vrijmaken... maar Defensie moet al bezuinigen. Misschien uh, komt er nog een hele bezuinigingsronde bij. Kan dat wel? Het zal moeten, het zal moeten. In de tijd is de Koninklijke Marine opgericht niet om mensenrechten, niet om landen te veroveren, maar om de zee vrij te maken. Dat is een van de... Van de, van de belangrijke punten, zoals er voor een koude oorlog was en zo... Uh, heeft elke tijd zijn eigen prioriteiten. De Vrije Zee is een prioriteit van deze tijd. En dan saboteer je de vijand. In dit geval is de vijand de piraat. Minister Hille was dat in gesprek met onze verslaggever Marcel Bril. Vier medailles hebben we al op dag twee van het WK-afstanden. Goud en zilver op de 1000 meter. Stefan uit zijn Kjeldnuis. En zilver en brons op de 1500 meter. Bij de vrouwen voor Irene Wust en Linda de Vries. En er gaat zeker wat bijkomen. Maar hoeveel gaat er komen op de 1500 meter? Kilometer, eh, Sebastian. Ja, ja, ja, nou ja, ik, ik ga eerlijk gezegd wel aan van een gouden medaille uit hoor. Uh, uh, voor als ik heel eerlijk ben, Sven Kramer. Want de manier waarop hij twee weken geleden reed in Berlijn op de, de vijf kilometer al daar... dat was toch wel heel erg goed. En dat was echt weer een beetje de oude Kramer te zien. En Kramer rijdt straks op deze vijf kilometer in de allerlaatste rit... tegen een ploeggenoot van hem. Tegen Jan Blokhuizen namelijk. En dat kan ook wel eens ja, misschien wel in het voordeel zijn van Jan Blokhuizen. Alhoewel, Kramer zal niet op hem wachten. Want Kramer weet natuurlijk startend in die laatste rit ook wat hij moet doen... om wereldkampioen te gaan worden op deze 5 kilometer. De derde Nederlander die meedoet, dat is natuurlijk de titelverdediger. Bob de Jong. En zegt nooit tegen Bob de Jong op voorhand dat Sven Kramer de favoriet is en Hij niet, want dan wordt Bob de Jong een beetje boos. Nee, Bob de Jong, die, uh, ja, is natuurlijk ook gewoon favoriet. Want Bob de Jong is tweevoudig wereldkampioen op de vijf kilometer. Won dus vorig jaar in Insel ook bij absentie van Sven Kramer. Niet alleen trouwens op de vijf kilometer, maar ook uh, op de tien kilometer pakte hij toen de wereldtitel. Dus dat wordt een uh, mooi duel, of eigenlijk ja, een, een triel zou je het kunnen noemen, want het gaat tussen die drie Nederlanders en natuurlijk wat buitenlandse kapers nog op de kust. Bijvoorbeeld Ivan Skobrev, die gisteren tweede werd op de 1500 meter en daar echt wel opviel. En Ivan Skobrev, dat vind ik echt een uh, gevaarlijke outsider, laat ik het zo maar noemen. Als je hem een outsider tenminste moet noemen. Gewoon favoriet ook, zeker voor een podiumplaats, want Skobrev is in vorm zo in het laatste weekend van het seizoen. Maar dat duurt allemaal nog eventjes voordat we uh, ook hem gaan zien rijden. Want Skobrev rijdt in de achtste rit tegen Shane Dobbin uit Nieuw-Zeeland. De loting is een beetje door elkaar gehusteld. Omdat Hoa Buku dus niet meedoet in zijn plaats is de belg verre spruit gekomen. We zijn nu bezig met de eerste rit tussen Giroud en Zislak. Zij hebben nog twee ronden te gaan. En dan weten we een beetje waar het heen gaat qua tijden op de 5 kilometer. En het vervolg van die vijf kilometer hebben we natuurlijk ook straks na de klok van vijf uur. We hebben nog veel meer nieuws, onder andere het nieuws van vandaag uit Suriname... waarin een getuige heeft gezegd dat Desi Bouters, de huidige president... destijds in 1982 bij die decembermoorden ook zelf de trekker heeft overgehaald. En in ieder geval twee mensen zou hebben vermoord. Daarover spreken we de advocaat, advocaat Knoops, die daar heel veel van af weet. En natuurlijk ook onze correspondent Harmen Boerboom. Dat allemaal straks na de klok van vijf uur hier op deze zender, Radio 1. Vanavond, BNN Today. Wel twee kleine pestmotie... motietjes. Motie <laughs> ja, motie <-tjes>. Moeilijk hoor. <laughs> Vanavond om half negen, op Radio 1. Motietjes. Ja. motietjes. <laughs> Luister en kijk mee.